Thank you.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 Ja, ik werkte dus uh, altijd in het onderwijs, want ik ben uh, dus onderwijsheres. En dan heb je hele lekkere, nog steeds lange vakanties. En dat willen ze ook wel gaan veranderen in het onderwijs, maar uh, ik vond het wel geweldig altijd. Want uh, dan kon ik zomaar zes weken eruit. En uh, zes weken was het, uh, lekker lang. En dan kon ik uh, naar het buitenland, bijvoorbeeld uh, bij andere studentenverenigingen in Engeland of in andere landen uh, inderdaad... Uh, ja, ook van die Jezus vertellen, dat vond ik heel fijn, om dat te combineren met, of dus met die zanggroep, of met zo'n studentengebeuren, dat we met studenten van allerlei landen evangelisatieacties hielden op de straten van buitenlandse plaatsen, zoals Barcelona in Spanje, of in Londen, en andere plaatsen in Engeland. Dat deed ik heel veel zomers eigenlijk.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 ja, ook in de steden ben ik geweest in Brazilië, waar ze ook tieners en kinderen van de straat opvingen, die daar vaak drugs en lijm snuiven. En heel jong al overlijden. Dat heb ik ook gezien. En daardoor is mijn leven eigenlijk helemaal veranderd. Dus je bent heel vaak in het buitenland geweest, om mee te doen met evangelisatieactiviteiten. Hier in Zandvoort heb ik begrepen dat jullie dus ook een...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 In Zandvoort, het grootste aantal echtscheidingen is in Zandvoort, het grootste aantal eenzame ouderen. Mm -hmm. En toch zijn er zo weinig mensen die de heer Jezus hebben leren kennen. Terwijl ze de heer Jezus, net als ik toen, toen mijn ouders gingen scheiden en ik ook eenzaam was, eh, ja toch bij de heer Jezus zou, eh, ja, contact zouden kunnen krijgen vanuit hun pijn en verdriet, zouden ze juist alles met hem kunnen delen.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 Ja. He, ook uh, met drugsverslaafd heb ik gewerkt en prostituees heb ik geholpen om weer van de straat te komen. Nou ja. Ik heb voedsel ook uitgedeeld, heel praktisch ook bezig geweest met kleding en ja. dingen. Maar hier in Zandvoort? Wat, uh, in Zandvoort, ja. Jullie, uh, dat was toen nog niet zo, uh, dat er he? hier iets was. Dus we zijn hier begonnen, ook een paar jaar geleden dan, uh, met uh, evangelisatie op de markt. Dat we ook uh, mensen van de Heer Jezus hebben verteld.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 Wij zijn dan christenen, dus wij zijn eigenlijk volgers van de heer Jezus. Het is dus de tweede keer dat jullie een genezingsdienst organiseren? Ja, daarom doen de we dat ook. Uh, Kun je daar iets over vertellen? Zijn dat toen ja, mensen ook genezen? Ja, dat is wel heel leuk, want uh, ja, je, je huurt dan uh, een gebouw af en dan moet je maar afwachten <laughs> hoeveel mensen erop afkomen. In Zandvoort weet je dat natuurlijk nooit.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 Ik herhaal www.gebedzandvoort.nl en ons telefoonnummer is 06 40 23 6673. Ik herhaal 06 40 23 6673. En het is dus vrijdag 13 april om half acht in Theater de Krocht op de Grote Krocht, nummer 41. Iedereen is welkom. Hartelijk dank Henny voor het gesprek.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 Souls, God Shalomra Valley, Slide and Dasim Tasim Tassim, Leo, Lah, He at Tahoo, Men, He at Tahoo, Men, Leo, Leo, Ja, een Jetzt ist die Zeit für dich. Komm, jetzt ist die Zeit. We kennen das Gold. Jeder wird zich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die besteed, die jetzt schon.